Jelle Visser met het NOS-journaal. In Den Haag hebben zo'n 100 Russen gedemonstreerd... tegen de oorlog in Oekraïne en president Poetin. De betogers liepen van de Russische ambassade naar het internationaal strafhof. Het protest werd gehouden een dag voor de militaire parade vanmorgen in Rusland. De Duitse politie heeft in de regio Kleef, net over de grens bij Nijmegen... huiszoekingen gedaan in acht panden die door Nederlanders werden verhuurd aan arbeidsmigranten. De panden waren volgens de politie zwaar vervallen en verwaarloosd. Twee Nederlanders worden ervan verdacht dat ze de huizen voor veel te hoge prijzen aan buitenlandse werknemers hebben verhuurd. De politie heeft in het stationsgebied in Utrecht een man in zijn been geschoten... omdat hij twee NS-medewerkers met een steekwapen zou hebben bedreigd. Volgens de politie negeerde de man meerdere waarschuwingen om ermee te stoppen. Onduidelijk is waarom hij het NS-personeel bedreigde. De politie heeft een man van de snelweg A1 geplukt. Die stond te liften nadat hij door zijn vriendin na een ruzie uit de auto was gezet. De man liep langs de snelweg tussen Apeldoorn en Deventer. Hij kreeg een boete, een forse boete van 390 euro voor het lopen op de snelweg. Is daarna wel door agenten afgezet op het station. En dan voetbal, Ajax lijkt het kampioenschap nauwelijks nog te kunnen ontgaan. De Amsterdammers speelden zelf en ook maar met 2-2 gelijk. Maar omdat ook PSV niet wist te winnen van Feyenoord... is het verschil tussen Ajax en PSV vier punten met nog twee wedstrijden te gaan. PSV leidde in de Kuip lang met 2-1... maar in blessuretijd kreeg Feyenoord een penalty en werd dat alsnog gelijk 2-2. NEC won vandaag thuis met 1-0 van Go Ahead Eagles... en Vitesse Heerenveen eindigde in 1-2... En dan tot slot het weer. De stapelwolken in het binnenland lossen langzaam op. En het wordt een heldere avond. Vannacht kan het wel koud worden. De temperatuur daalt in het noordoosten tot net boven nul. Morgen opnieuw een warme dag. Het wordt dan 18 graden op de Wadden... tot zo'n 25 graden in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A22 Beverwijk-Velsen staat tussen de knooppunten Beverwijk en de IJmuiden een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de N246 heb je vanaf de aansluiting met de A9 ook 20 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomerheers. Is de zomer van ZFM. Met, Met nu Peaceful Radio. Hele goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1489. Mijn naam is Beno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur. In dit muziekprogramma. even de zee wat zachter zetten. The Passenger, dat is het eerste album waar we naar gaan luisteren. Met de track The Beautiful Bridge van Cheryl Engelhardt. Daarna Life is Beautiful van Lisa Hilton. En dan gaan we meer op de Blues Tour. Nee, ja, zo heet het, het nummertje. Ernie's Blues, maar het is, ja, ik vind het zelf meer jazzachtig. Dan track 3 of is Garden of the Cots van Deuter samen met Annette Kantoor. En ja, dat is dan weer een leuk uitstapje was dat destijds. En dan hebben we het over het jaar 2000 van Deuter. Die toen samen met anderen ook muziek ging maken. Verder is even kijken, hebben we nog Celtic Madonna van Henry Soroka. Van een van de grote labels destijds. Uit de New Maids muziekwereld. En dan heb ik het over Oriane Music natuurlijk. En we sluiten af met Under the Stars van Mind Over A Matter. Van een label wat niet meer bestaat. Dus daar hoeven we het ook verder niet meer over te hebben. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Info Muziek